Welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Kom en beleef het weer in het Nederlandse Openluchtmuseum in Arnhem. Ontdek de invloed van seizoenen op ons dagelijks leven, vroeger en nu. In de lente helpen kinderen de boer op het land. Handen uit de mouwen, ploegen en zaaien en hopen op een uitbundige oogst. Kijk op openluchtmuseum.nl Dit was Lekker Weg in Eigen Land. Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. In de 19e eeuw waren parlementaire enquêtes bedoeld voor politici om kennis te vergaren. Maar vanaf 1983 is zo'n enquête een zwaar middel geworden... om niet alleen de waarheid boven tafel te halen... maar ook duidelijk te krijgen wie politiek verantwoordelijk kan worden gehouden. Acht keer sindsdien heeft de Tweede Kamer zo'n parlementaire enquête gehouden. En afgelopen dinsdag klonk het definitieve startschot naar de volgende. Naar misstanden bij de woningcorporaties. Voor ons reden om met cultuurpsycholoog Jos van der Land stil te staan... bij de geschiedenis van de sociale woningbouw... en dus hoe lucht, licht en ruimte werd gecreëerd voor de arbeider. En dan na de column van Nelleke Noordervliet bij ons de gast... de Haagse historicus Wim Willems, hoogleraar sociale geschiedenis in Leiden... Hij was vaker in OVT om te vertellen over de geschiedenis... van Zigeuners, Indische Nederlanders, Polen en andere migrantengroepen. En vandaag is hij hier om te vertellen over zijn nieuwste boek. Van wie is de geschiedenis? Wim, hartelijk welkom. Uh, bekentenissen van een biograaf is de ondertitel. En dat zegt misschien veel beter waar we straks over gaan praten. Over die bekentenissen. Maar even het nieuws van dit moment. Je hebt heel veel geschreven over identiteit van groepen. En nu is net het nieuws vanmorgen tot ons gekomen dat het... Koningslied is teruggetrokken. Ja, want het verbroedert niet en het, het, het doet voldoet volledig niet aan het doel waar het voor gemaakt is. Het, het leidt zelfs tot beschadigingen van volksdelen onderling. Um, zo is het, althans, op <laughs> het nieuws, al, al, al elke uur wordt het op het nieuws zo uitgelegd. En Wim, jij als, mag ik zeggen, heel voorzichtig als identiteitsprofessor, of is dat heel een diepe Boe, bedreiging? dat is wel heel veel. Nee. nee, maar goed, ja. dat, dat het niet verbroedert, dat het daar meteen op... Is. Zegt dat iets over, dat zo'n lied moet iets doen wat het eigenlijk niet kan? Ja, dat lijkt me wel. Kijk, we hebben een nationale dichter, we hebben een nationale fotograaf, maar we durven het niet aan om een nationaal lied te laten schrijven door iemand die daar uh, toe geëquipeerd is. Dat lijkt me al de grondfout. En hebben we eigenlijk iemand die, daar, die dat zou kunnen eigenlijk? Als we, als we, nou, want deze, deze meneer schrijft meestal liedjes voor Gordon en zo, denk ik. Goedemorgen, e, e, e, oh, oh, ja, nee, je zou beter uh, aan Henny uh, Vrienden uh, de muziek ja. hebben kunnen vragen. En dan Remco Kampert, laat Remco Kampert een mooi lied schrijven. Ja. Of uh, iemand anders. Dan, dan, dan uh, hoef je ook niet zo'n rare hutspot ervan te maken. Iedere Nederlander een zinnetje, dat is toch belachelijk. Maar wat jij zegt, kan eigenlijk alsnog. Hè? Hebben we nog een, ja, nou, kan alsnog. Nou, heb we hebben nog een weken of zo, een weken. Ik, een week. Ja, ja, ja. ik vermoed dus. eigenlijk achter dit, dit lied een republikeinse samenzwering. <laughs> De linkse ja, kerk. Ja, ja, ja, ja. Die hebben expres zo'n vreselijk lied geschreven. Jos van der Lans, cultuurpsycholoog, je hebt daar vast iets over te zeggen. Nou ja, ik denk dat inderdaad... Ik, bedoel, ik ben ook tekstschrijver met zoveel mensen tekstschrijven, dat lukt niet. En ik denk dat we hebben, we hebben wel een behoefte aan een nationale identiteit. Maar zo gauw iemand een poging doet om dat vast te stellen... Om daar een nadere definitie aan te geven, gaan we ontstaan de volkse twisten. Nou, dit is bijna precies hetzelfde. Uh, wat, wat nu gebeurt, is natuurlijk uh, op, op het moment dat er iets uitkomt. ook als het misschien wel een fatsoenlijk lied was geweest, uh, dan staan er altijd. Nou, mensen, volgens mij zeggen. werkt er niks meer verbroederends als gezamenlijk we hebben de zeuren, we hebben zeuren over we hebben de hoe de mens, slecht je het vindt. De, de wens tot verbroedering, maar dat wil nog niet zeggen dat, dat we ons echt verbroederen. Goed. Nou, we zullen daar wellicht nog even op terugkomen later in de uitzending. Maar we gaan dus natuurlijk het straks hebben we over het boek van Wim Willems, over de bekentenissen van een biograaf. We gaan het hebben over de woningbouw. En maar verder in het, dat allemaal in het eerste uur van OVT. En in het tweede uur gaan we het hebben over sociale media in de oudheid. Ja, u hoort het goed. Toen er nog geen Twitter of Facebook was, maar wel graffiti op de muren van Pompeji, werd van alles gekrast en ingekrast. En daar is een historicus die daar een boek over geschreven heeft en die komt daar straks bij ons over vertellen. En ook in het tweede uur komt Loes Schompens praten over haar boek Een fatsoenlijk land. Haar boek over een Amsterdamse Joodse verzetsgroep. Wat eigenlijk knaagt aan het stereotype beeld dat de Joden eigenlijk amper verzet zouden hebben, gevoer, hebben gevoerd. En zich vrijwillig of vrijwillig maar zich zomaar zouden laten afvoeren. Dat blijkt allemaal uit haar boek in ieder geval voor een behoorlijk deel ook weer niet zo te zijn. Tot slot de documentaire serie Het Spoor Terug. Afgelopen donderdag werd Secretaressedag gevierd. En de beroemde secretaresseopleiding het instituut Schroevers bestaat 100 jaar. We gaan luisteren straks naar een portret van Laura Stek. Dat allemaal de komende twee uur. Maar nu eerst nog meer nieuws van deze week. Nog even over die economische crisis. Begrijpt u dat daardoor mensen misschien nog meer zeggen dan in het verleden... laat het Koningshuis ook maar eens inleveren. Laat ze bijvoorbeeld maar eens belasting betalen. Ik begrijp het. Uh, maar uh, ik kan niet anders. Uh, nu even heel formeel antwoorden. Uh, dan, uh, dan volgen wat de, wat de Kamer uh, ons aan uh, salaris en aan, aan onkostenvoeding geeft. Daar is een wet voor, de Wet Financieel Statuut. Die is uh, vrij onlangs met uh, algemene stemmen aangenomen door de Kamer. Waarin precies geregeld wordt hoe de monarchie in Nederland gefinancierd wordt. En uh, dat is waarschijnlijk zo omdat ze dan zeggen: van dan kan de koning niet zelf extra uh, salaris nemen, want dat houden we op deze manier goed in de gaten. Maar dat gaat dus ook. De andere kant op. op. Dat is niet aan ons om dat te beslissen. Ja, dit krijg ik. Ik kan niet anders. Dat was in het heel de reactie van Willem-Alexander... in het interview van afgelopen woensdag... op de vraag of hij niet vond dat hij als koning... best een beetje minder zou mogen verdienen. Het is niet aan hem om dat aan de orde te stellen... betoogde hij. Hij is overgeleverd aan de wil van het volk. Sinds wanneer betaalt de Nederlandse staat een salaris aan zijn vorst? En hoe heeft die eerste vorst gereageerd op de wil van zijn volk? We bellen met Jeroen Koch, biograaf van Willem I, die 198 jaar geleden als eerste oranje koning werd van ons land. Goedemorgen, Jeroen Koch. Ja, goedemorgen. Ja. We hadden het net even, even nog voordat we over dat geld gaan praten, over het, het koningslied... Um, had Willem I een koningslied? Uh, uh, nee, daar, ik dacht, daar kan ik ook wel direct wat van zeggen. Nee, er is natuurlijk ook een, een lied gemaakt in 1817 uh, op verzoek. Uh, dat is Wie Nederlands bloed doordadigend stroomt van vreemde met een vrij. Dat was een prijsvraag vooruitge... Wie schrijft er dan en uh, uh, ja, dat lied is eigenlijk nooit enorm populair geworden. Totdat uh, in 1830 uh, de zuidelijke Nederlanden in opstand raakten. En uh, eigenlijk is uh, toen pas dat volkslied, uh, moet je zeggen, ingedaald in de bevolking, in de Noord-Nederlandse bevolking. En daar twee tegenover kwam die Brabanton van, van de Belgen. Uh, dus uh, wie weet, moet je in het lied op termijn nog een kans geven? waar ik achter het uh, vrij klein. Ja, Nelleke, jij zei: van wie is het boek? Van Tollens. Tollens, ja. Oké, okay. um, nou misschien kunnen we het uh, in overweging geven. Het is nog een week, dus op zich is het misschien handig om terug te grijpen op uh, een, oud, uh, een oud lied. We hebben het over Willem I. Uh, als soeverein vorst treedt hij aan in 1813. Um, werd er toen meteen onderhandeld over geld... Uh, ja, vrij snel eigenlijk. Uh, die onderhandelingen over uh, de, de inkomsten van de koning zijn onderdeel van de grondwetsonderhandelingen die uh, uh, Willem Frederik op dat moment nog uh, uh, voert met vooral van Hogendorp, die een schets heeft gemaakt voor die grondwet, waarin hij voorstelt dat uh, de, de, de vorst 1 miljoen uh, gulden gaat verdienen. En interessant genoeg uh, zegt in dit geval de koning: van nou, dat mag wel wat minder zijn. Hij uh, zet tegenover het voorstel van Van Hoogendorp een inkomen van 600.000 gulden. Maar, zegt hij daarbij, ik wil dan bij wel uh, ook een aantal gronden in eigendom krijgen. In, als patrimonieel goed. En dat moet zoveel grond zijn dat dat per jaar ongeveer 500.000 gulden zal opbrengen. Dus ja, er is direct onderhandeld. En uh, de koning doet daar zelf, of de vorst doet daar zelf uh, volop aan mee. Ja, nou is natuurlijk dan een miljoen... En ook de wat mindere 600.000, hoe moeten we dat vergelijken tot wat het nu is? Ja, dat, dat zijn zulke ingewikkelde uh, Maar vragen. pak een beet. Dat, dat, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Er zijn Veel. allerlei tabellen Heel voor, maar dat... Ja. Wat had hij toen ook al zulke kosten als nu? Ik, je stelt je zo voor. Dat, ja, weet ik eigenlijk niet. Waar, waar had hij dat allemaal dan voor nodig? Nou ja, die, uit die inkomsten. En dat was natuurlijk wel aardig. Dat hoor je in, van de week in het interview met Willem-Alexander en Maxima... ook nog wel langskomen. Uh, van die inkomsten moet hij ook die hofhouding uh, uh, betalen. En dat zijn de salarissen en de pensioenen in de tijd van, uh, van willem Heen. Dus hij heeft wel degelijk allerlei kosten... die uit dat, uh, uit dat inkomen gedaan moeten worden. Ja, hoe zat het op dat moment met het vermogen of het, het geld... van de? van de Oranjes? Want er was hem natuurlijk alles afgenomen in ja. land. Ja. Hadden ze er was, nog wat? Ja, er was, er was heel veel afgenomen. en daar was natuurlijk uh, over onderhandeld uh, met zijn vader, stadhouder uh, Willem V. Uh, en dat was uh, eigenlijk afgepakt en die onderhandelingen die waren verder, uh, wat er uit was gekomen, was nooit nagekomen door de Bataafse Republiek. En uh, die wens om domeinen terug te krijgen heeft alles te maken met de verliezen die ze toen hebben, gere hebben, hebben geleden. Het was nog wat ingewikkelder. Voor een deel worden die uh, schuld die de Nederlandse staat aan het huis van Oranje Nassau heeft uh, ook uh, uh, go goed gemaakt door een aantal uh, aandelen te geven in de nationale schuld. Hè. Dus de, de, de, een deel van die gelden die worden uh, met obligaties uh, betaald aan, aan uh, Willem Friedrich. Ja, Nu ben je mij een beetje kwijt in ja. deze uh, maar het komt erop neer dat die een regeling treft in ieder geval waar hij niet slechter van wordt. Sterker nog, het is eigenlijk heel slim dus om te zeggen... Ja. van, nou geef mij ja. maar, doe, acht, ja. en, en, en doe Nederlandse... maar zes ton, maar dan wel ja. wat land erbij. Ja, en de Nederlandse ja, staat kan. maar, maar die, hij zegt doe maar zes ton, maar hij ja. krijgt uiteindelijk in 1814 1 miljoen. Ja. En als het een jaar daarna de Belgen erbij komen, uh, dan is het, uh, het... Ja, want dan wordt die koning, hè, echt? Dan wordt in, die koning. En ja, de Belgen ja. erbij, en dan? Ja, en dan krijgt hij, en, en dan is het interessant. Uh, dan krijgt hij namelijk 2,4 miljoen gulden, maar hij zegt aan Van Hogendorp, die ook dan uh, voorzitter is van de commissie van de grondwet. Uh, je moet mij voor een, uh, een inkomen inschrijven... een bedrag tussen 2,1 miljoen en 2,4 miljoen. Dus dan is zijn positie veel sterker tegenover de grondwetscommissie. En dan zegt hij eigenlijk tegen Van Hogendorp: dat is het bedrag wat ik wil hebben en dat krijgt hij vervolgens ook. Naast die domeinen die hij dan ook nog heeft. Ja, want in feite is hoe hij de financiële afspraken maakt... dan daaruit blijkt dat hij financieel zeer gewiekst is, geloof ja, ik. Hè? Ja, en we, uh, ik had een soort werkhypothese uh, tijdens het schrijven van het boek. Uh, en, en ja, koning Willem I heeft eigenlijk een soort uh, Dagobert Duk-achtige relatie tot geld. was mijn eerste uitgangspunt. Uh, met dat verschil dat uh, op de munten ook nog eens een keer zijn hoofd staat. Ja. Ja. Ja. Even, ja. Je hebt het over het schrijven van het boek. Je bent natuurlijk de biograaf van Willem I. Heeft, heeft, heeft uh, Willem I nou de basis gelegd voor de rest van de oranje? Zijn het allemaal Dagobert Dukjes? Of uh, hoe moeten we dat zien? Nou, hij was wel uh, de grootste dagen bij En hij was bovendien ook behoorlijk vrekkerig. Daar wordt al vroeg over geklaagd. Er is een docent van hem, als hij een jaar of zeven is, die zegt, ja hoor eens, hij is wel erg geldbelust. zevenjarige? Ja, als hij zevenjarig Ja, Hij wordt altijd vergeleken met zijn jongere broer Frederik die vrij vroeg gesneugeld is. Maar die Frederik wordt altijd aardig gevonden. en ja, Willem Frederik, hij is enorm geleerd en intelligent en knap. Maar het is ook wel een enorme schriep en een vrek. En dat schrijft hij al, die docent, in 1989. In 79, dus is hij 7. En later als hij uh, met zijn zus uh, Louise correspondeert. En dan is hij in Brunswijk om, om een militaire opleiding te krijgen. En dan schrijft hij aan zijn zus, want hij maakt daar die hoffeesten mee. Uh, uh, we moeten niet denken uh, dat, dat, dat, uh, dat we zo weinig hoeven te verdienen in, in Den Haag. Hè, als uh, als uh, uh, onze vader dat, uh, dat sneller en, en slimmer aanpakt. Dan kan hij veel meer verdienen. Dan is hij 16 of 17. Het is echt een fascinatie voor geld. En een, uh, de neiging ook dat geld te moeten vermeerderen en ook, ook wel productief uh, te investeren. Dat doet hij dan ook wel als hij koning is. Maar hij kan het niet uitgeven. Hè? Als je naar Willem II kijkt, ja, dat is een man die grote feesten houdt. Die een van de redenen waarom hij zo populair was in Brussel was... dat hij daar een hof met aanzien uh, voor hem gaf. En uh, ja, grote sommen geld spendeerde aan, aan luxe en aan drank en aan, aan feesten... en alles wat erbij hoorde. Dus, ja, dus Dat dus is een we... heel ander verhaal. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dus, maar Willem I was dus echt onze, in alle opzichten onze koningkoopman? Ja. Ja, precies. In, in, als je het zo wil uitdrukken, een zeer Calvinistische koning. Eh, ook als het om het geld gaat. Zeker. Ja. ja. Okay. Nou, dat is dan misschien iets voor onze, onze Willem-Alexander. om dat Calvinistisch en zuinig. om dat ook even vast te gaan houden. Ja, nou ja, dat, ja, dat werkt natuurlijk toch iets anders. Hè? Uh, uh, Willem, Willem I had dan wel een minister van Financiën, die ook wel andere ministers had. Maar als het erop aankwam, uh, deed hij natuurlijk alle beslissingen. En ging hij over het geld. En dat is natuurlijk ook een van de grote kritiekpunten geworden. Omdat uiteindelijk niemand meer zicht had op al die geldstromen. Op het verschil tussen, tussen publiek geld en privé geld, oh. Zijn eigen inkomsten. En inkomsten uit allerlei maatschappijen die toch eigenlijk voor de staat uh, dienden te werken. Oké. Okay. Jeroen Koch, heel hartelijk dank. Um, yes. Volgende week spreken we je weer. Dan ben je ja. hier. Om uh, samen met in ieder geval een van de andere oranje biografen... Dick van der Mullen ons alles te vertellen over de, over de vrouwen. Over ja. de maxima's uh, ja, van de koningin en yeah. ja, ja. We verheugen ons nu al op. <laughs> Tot heel volgende morgen. week. Goed, ja, hoor. Dag. Deze week zette de Tweede Kamer de eerste stappen voor de parlementaire enquête woningcorporaties. De aanleiding voor de enquête zijn de vele incidenten bij de woningbouwvereniging... die inmiddels meer zijn gaan lijken op bedrijven dan op de instellingen die oorspronkelijk zijn bedoeld... om de gewone man aan een betaalbaar huurhuis te helpen. Verstandigingen verstandiging en het belang van de volkshuisvesting lijken niet zomaar samen te gaan... Denk maar aan de affaires rond het voormalig cruiseschip de SS Rotterdam. Een investering van de woningcorporatie Woonbron. Of denk aan de affaires bij de woningcorporatie Vestia. Een van de aanleidingen voor de parlementaire enquête. Ja, reden te over dus om te kijken hoe het nou is gesteld met die al oude woningbouwverenigingen. En met name met die woningbouwverenigingen van voor de tijd van de verzelfstandiging. Want eh, waren het toen uitsluitend organisaties die hulp verleenden aan een half verpauperde en dakloze arbeidersklasse? Of zat dat winst maken en een, een bedrijf voeren er vanaf het begin ook al in. Aan tafel eh, publicist Jos van der Land schrijver van het boek Het Rode Geluk over de geschiedenis van de Algemene Woningbouwvereniging te Amsterdam en auteur ook van verschillende artikelen op dit gebied. Jos van der Land, welkom. Eerst maar even die parlementaire enquête. Uh, die moet er komen, vind je misschien ook, en wat verwacht je ervan? Nou, laat ik voorop zeggen. ik vind het altijd heel verstandig... als het parlement heel veel uh, van haar uh, eigen beleid onderzoekt. Dat kan niet vaak genoeg gebeuren. Ik heb van deze parlementaire enquête uh, niet bijzonder veel verwachtingen... want je kan je afvragen, uh, waar, wat onderzoeken we eigenlijk? Weten we eigenlijk niet alles? En ik hoop eigenlijk dat het onderzoek ook vooral uh, teruggaat... naar het moment uh, dat ze de zelfstandiging zeg maar, op de kaart gezet hebben... En de rol van de politiek erbij. Want uh, de, het, is, het is ook het ministerie van uh, Vrom van geweest. Het is ook het Centraal Fonds van de, uh, uh, uh, de Volkshuisvesting geweest. Die heel veel corporaties de laatste jaren hebben aangezet... Om hun kapitaal zeg maar, uh, zo effectief uh, en zo renderend mogelijk in te zetten. Ja. Dus het is, het is niet alleen uh, een paar boemannen die met, uh, met de buiten van door zijn gegaan of verkeerde dingen hebben gedaan. Het is een heel systeem ja. eigenlijk wat je, je, je En waar schet... de politiek een belangrijke rol in heeft. En, en je schet jij nu? In, in, in drie zinnen, wat jou betreft, wat de uitkomst zou moeten zijn van de parlementaire enquête. Dus, uh, uh, nou ja, kijk, wat ik, wat ik vrees is dat wij dadelijk, uh, als je de geschiedenis van, uh, van uh, de corporaties bekijkt, denk, denk ik dat zij in Nederland. Een, een heel erg belangrijke rol hebben uh, gespeeld in de vormgeving van het stedelijk leven, van, uh, van volks, van, van misschien wel gemeenschappen, uh, van buurten van wijken. Uh, en dat we dadelijk uh, na afloop van deze uh, uh, enquête opgezaald zijn met corporaties die niks anders mogen doen dan verhuren uh, voor mensen met een weinig inkomen. Dus die hele sociale en maatschappelijke rol die in die geschiedenis gelegen heeft die zouden dan wel eens uitgestaneerd En een hele... Dat zou ik heel erg uh, jammer vinden, omdat, uh, omdat uh, dat, dat, wat dat betreft is het ook jammer... dat ze maar de laatste twintig jaar bekijken en niet de, de hele eeuw... die erop gaan Ze moeten gewoon honderd jaar in die afgelopen jaren altijd, altijd, altijd moet je verder nou, teruggaan. La, dan laten dan, wij dat uh, dan even een poging doen dat te doen. Ja. Um, laten we naar het begin gaan. En heel simpel, voordat de woningbouwverenigingen bestonden... hoe was het toen eigenlijk gesteld met de huisvesting van nou ja, de, de, de, de niet-bemiddelde Nederlanders? En dat waren toen nogal wat... Ja, nou, de, de, de, het gros van de woningbouwverenigingen ontstaat in het begin van de 20 e eeuw. Maar om het goed te begrijpen moet je teruggaan naar de tweede helft van de 19e eeuw. Uh, en dat is voor ons Nederlanders nu nog heel moeilijk voor in beeld te krijgen wat dat betekent. Want dat waren echt dramatische uh, uh, toestanden in de steden. Echt sloppenwijken die, uh, uh, nou ja, waar mensen in de meest duistere krotten leefden. Uh, uh, wat ik. Rondom 1900 eh, wonen er 500.000 mensen in Amsterdam. Er zijn 125.000 woningen voor. Gemiddeld per woning zijn dat ongeveer 4 à 5 mensen. Een gemiddelde woning is niet meer dan 15 vierkante meter. Probeer dat maar eens te bedenken. Ja, en... en ga dan eens terug naar een wijk met alleen maar kleine steegjes... Uh, uh, uh, uh, waar, de, uh, uh, uh, waar niks vastzit zo ongeveer. Dus dan, dan krijg je echt een hele duistere periode. Het ja. is dus eigenlijk heel grappig als je de, het motto van de 20e eeuw... He, voor de ontwikkeling van stedenbouw is dus uh, licht, lucht en ruimte. En dat kan je eigenlijk alleen maar begrijpen... als je nog eens naar die duisternis van die 19e ja. eeuw gaat. Wij ja. wilden daar allemaal aan ontsnappen. Een dat, verstikkend, dat, verstikkend ja, geheel, eigenlijk. Geen, ja. geen, geen, geen dramatisch woord te veel voor, uh, voor de sloppenwijken in de tweede helft van de 19e ja. eeuw, wat dat betreft. Ja. Ja. ja, en dan speelt ook nog eens een rol dat in die tijd er een, een, een bevolkingsgroei, een explosie ja. plaatsvindt qua groei en ook ja. qua trek naar de steden. Ja, zeker. Zeker, zeker. Amsterdam groeit in 40 jaar uh, uh, van 250.000 inwoners naar ruim 500.000 inwoners. Ik ken de cijfers van Rotterdam niet uit mijn hoofd, maar die dat is nog dramatischer geloof ik. Dat is bijna anderhalf keer zoveel. En dat moet allemaal uh, verstout worden in die steden die zich ook langzamerhand gaan uitbreiden. Er zijn eigenlijk nog geen verordeningen hoe je dat moet doen. Dus wat er gebouwd wordt, het is natuurlijk een he, enorm speculatieobject. Je kan, je kan, als je kapitaal hebt, zet je uh, zeg maar de Amsterdamse pijp, een woning neer. En binnen twee jaar heb je de kosten terugverdiend. Dus daarna ben je spekkoper. Maar die woning is niet van die kwaliteit. Omdat er niks geregeld wordt. Uh, uh, dat, uh, dat, uh, dat je ook de garantie hebt dat die niet instort. Ja, want even ja, ja. laten we... Even later stort er zo'n woning in. Laten we het beeld van Amsterdam rond 1860, 1870, ja. 1890 even vasthouden. Ja. Dan heb je de grachtengordel. Uh, en je hebt uh, de Jordaan en je hebt de pijp. En die, die komt er pas later bij, ja, aan het eind van die, van die 19e ja. eeuw. Ja. En daar in de pijp wonen mensen in kleine rothuisjes. Hè, zoals André Hazes later ook met zijn op één, op één kamer. En voor de rest, waar, waar, waar wonen dan de, de, al die arme mensen? Waar, waar zitten die dan? Nou, die zitten, in, die zitten in de pijp. In de Jordaan, in de, in de, in de Kattenburg, in uh, de wijken die erbij komen nog. Langzamerhand breidt die stad zich uit. Uh, uh, in de nauwe steegjes opgepakt. De, de, de revolutiebouw, zoals dat wel noemt, dat is snel bouwen. Uh, met woningen die als het ware tegen elkaar uh, uh, geplakt uh, uh, zijn. Dus woningen die zes meter breed zijn, twintig meter diep. Uh, en dan twee woningen aan elkaar. Er moet ook nog ergens een trap omhoog. Om vier, uh, dat, is, dat zijn de oude woningen in de pijp. Dat is nu één woning geworden. Alles is bij elkaar get, uh, getrokken. Maar toen woonden daar acht gezinnen. Ja. Uh, ook nog in de kelder. Dus uh, uh, daar woonden ze. Op één gepakt. We hadden een pakhuis. Het, we hadden een het pakhuis net... van mensenvlees. Ja. Noemt Arie Kepler het geloof ik. Uh, ja. Ja, Arie Kepler ligt het even toe. Ik heb ook, Arie Kepler is uh, uh, directeur van de woningdienst... in de eerste helft van de 20e eeuw in Amsterdam. Is een heel eigenlijk, centrale figuur in het opzetten van, van woningbouw in, de, uh, uh, uh, in Amsterdam. Uh, een, heel, ja, een hele dominante en sturende figuur... om alles eigenlijk naar die corporaties te verdelen... en uh, uh, uh, op, op de kaart te zetten in Amsterdam. Dus uh, hij, hij is... Een beetje de architect van het uh, samen met wie bouwt uh, van, uh, van... De van, wethouder, de socialistische wethouder. Even nog in die 19e eeuw en dan gaan we verder. Uh, we hadden het net over de Oranjes en hun zorgen over hun eigen huisvesting en bezittingen. Um, als ik het goed begrijp was het koning Willem III die in 1853 al vroeg om een rapport... om, uh, de, om eens te kijken van waaraan moet een goede arbeiderswoning voldoen. Ja, nou, ja, dat vroeg hij aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs... Die kwam ook met een rapport uit waarin eigenlijk allerlei uh, uh, eisen stonden... waarin een goede woning moest voldoen. He, dat er, dat er uh, lucht moest zijn, dat je ruimte moest hebben. Uh, uh, dat er ook voor, uh, ruimte was voor, voor de wc. Uh, dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, we wisten 18, heel veel... 1953 was ja. het probleem en op papieren nou al ja, opgelost. Ja, Maar je ja. moet het zo zien, want sowieso in de tweede helft van de 19e... is de, de aandacht voor hygiëne, dus er wordt wel eens gezegd... de grootste ontdekking van de volksgezondheid is de ontdekking van de riolering. Uh, uh, we weten dus eigenlijk heel veel wat je zou kunnen doen. Maar je ziet tegelijkertijd het onvermogen om het te doen... omdat we natuurlijk nog niet een, een, een, een soort staat hebben... een soort instrument hebben die dat gaat aanpakken. We leven nog met de filosofie van wat wij nu noemen... nachtwakerstaat, dus een staat die zich maar heel beperkt... met dat maatschappelijk leven bemoeit... die eigenlijk zo weinig mogelijk uh, uh, uh, uh, verantwoordelijkheid op zich neemt. Uh, uh, dus wat je ziet is dat de kennis er eigenlijk wel is... en tegelijkertijd niet het instrumentarium ligt... om ook daadwerkelijk in te grijpen. En dat verandert pas begin van de 20e eeuw met de woningwet. Want dan komt het, nee, hele, het hele pakket op tafel ja. om te zeggen van... hé, hey, uh, uh, nu hebben we wel de, de instrumenten om, om dingen te gaan regelen om kotten te slopen, om mensen te onteigenen... om eisen te stellen aan de woningen, et cetera. Dus die, dus die woningwet is een sleutelmoment... dat in 1911 die woningwet door de Kamer wordt ja, aangenomen. absoluut. En krijgen we dan al vrij snel daarna het ontstaan... en een groei ook van uh, deugdelijke woningcorporaties... Je hebt er al een aantal daarvoor, maar die moesten dus eigenlijk particulieren kapitaal verzamelen. Dus dat waren particuliere beleggers die met ideële doelstellingen woningen bouwden voor arbeiders. In Amsterdam zijn er toch al een aantal duizenden daarvoor. Het zijn wel mensen al met ideële doelstellingen, dat is niet gewoon om geld te verdienen? Nee, dat zijn de grootvaders van de Nederlandse verzorgingsstaat. En dat zijn de nee, maar omdat je zo die duidelijkheid uh, in twee in twee jaar zijn. Ja, maar dat zijn ding. de dat zijn de de, de, de huisjesmelkers. Die nee. heb je ook, maar je hebt ook gewoon nette protestantse uh, of, of andere notabelen en regenten... die zich wel het leed van de arbeidersklasse uh, aantrekt... en die geld bij elkaar brengt, ook met een, met een beperkt rendement. Dus het zijn niet filantropen in de zin dat ze er helemaal niks aan verdienen. Maar die leggen hun kapitaal bijeen om toch woningen te bouwen... die voor een redelijke huur uh, uh, voor mensen uh, uh, uit de arbeidersklasse ja. dan, uh, worden. Dat zijn er niet veel, het is nog geen krijg... grote beweging. en Ze moeten dat kapitaal persoonlijk op tafel leggen. En dat verandert dus... Na 1901, omdat dan uh, de corporaties in staat zijn om geld, als het ware, van de overheid te krijgen. Dus die krijgen goedkope, uh, goedkoop kapitaal. Dat moeten ze ook wel voor een belangrijke grondwet. Ze krijgen ja. uh, de, de overheid staat garant voor exportatietekorten. Er worden uh, ruimtes en gronden aan uh, uh, aangewezen aan waar ze kunnen bouwen. En zo begint die dynamiek op, op gang te komen. Het duurt overigens nog wel een aantal jaren. 1901 is dan uh, de woningwet. En de eerste golf van corporaties die dan ontstaat en die ook gaat bouwen is toch in de tweede, Dat duurt vijf, zes jaar voordat, uh, voordat dat ook allemaal een, een, een, een feit is, voordat die woningen zeg maar die eerste woningen worden opgeleverd. Maar dan ja. krijg je echt een hoos, een werkelijk een geweldige hoos van allerlei uh, uh, bouwverenigingen, zoals het heette. Dat waren nog niet woningbouwverenigingen, maar bouwverenigingen. verenigingen die gingen bouwen voor hun eigen uh, uh, leden. Ja. Nu heb jij, dat noemden we net al, de Algemene Woningbouwvereniging ja. in Amsterdam... daar een boek over geschreven, getiteld het Rode Geluk. Ja. Mooie titel natuurlijk. Ja. Uh, die, die geschiedenis, is die nou illustratief voor de woningbouwverenigingen... als zodanig in grote lijnen? Uh, met andere woorden, als je er één kent, ken je ze allemaal? Ja, ja en nee. Kijk, de, doen, we, de, de, doen we vooral het ja? Nou, ja in de zin dat woning, uh, uh, de woningnood was onze grootste vijand in de 20 ste eeuw. De corporaties waren het instrument om die vijand te bestrijden. Dus in die zin hebben al die corporaties een vergelijkbare geschiedenis. De, de, of dat nou een Helmond is of een Eindhoven, Breda. Er is ook nog verschil tussen corporaties. Want je krijgt ook nog de gemeentelijke woningbedrijven... die het voor de allerarmste doen. En de gewone woningbedrijven die het eigenlijk voor specifieke groepen doen. Arbeiders of, of betere arbeiders of trein, treinmachinisten... of conducteurs of onderwijzend personeel. Dat heb je dan ook nog allemaal. Uh, en dat is... In het hele land vertakt zich dat systeem. En sommige steden krijgen meer woningen en andere minder. Tegelijkertijd heeft elke corporatie, dat was het nee van het antwoord... elke corporatie ook gewoon een lokale geschiedenis. Dus een lokale verbinding met, met de kerk of met, uh, met het gemeentebestuur of wat dan ook. En tekent dus, als het ware, ja, de geschiedenis van Helmond mede uit. Dus daar zit je allerlei sp specifieke lokale varianten in. Maar het grote verhaal is wel, corporaties... Bouwen om de woningnood in Nederland te bestrijden en, en leveren daar een kolossale prestatie in. Want ja. slaan, dat is een enorme boost voor de bouw. Wat zeg je? Een enorme boost voor de bouw. Ja. Ongekend natuurlijk. Ja, en, maar en, hebben ook, moet je, we hebben 3 miljoen woningen gebouwd in dit verband. Dat is uh, voor jaar, dat, zegt, miljoen woord. Woord. Ja. dat is echt ja. ontzettend veel. Het ja. is en, geen die, land in de, de wereld die deze prestatie heeft. En in uh, hoeveel jaar tijd? In een eeuw. Nou, nee, nee ja, ja, 90, ik 80 meer. jaar. Ja. <laughs> nou, goed, als dus je gaat maar rekenen wat dat ja. per 10 jaar is. Ja, de, ja, de, ja, reken maar <laughs> uit. En reken maar, zet dat dus na de bouwproductie van nu, weet je. Maar, je nou... Ja, uh, uh, maar, maar laten we even de, de, de lijn proberen vasthouden. Uh, die ja. algemene woningbouwvereniging, die, die kennen we natuurlijk in Amsterdam... vooral als, als, als woningbouwvereniging die, die de Amsterdamse schoolwoningen heeft laten bouwen. En dergelijke, of heb ik dat goed? Of? Nou, nee, dat heb je niet helemaal goed. Hoor. goed zei, Kijk, uh, zei, uh, uh, uh, het was dus een, een socialistische vereniging, hoewel ja. zij algemeen... Maar het was voor alle arbeiders, niet alleen voor treinpersoneel of havenpersoneel of katholieke arbeiders, voor alle arbeiders. Het waren overigens met name uh, uh, ja. Joodse uh, diamantbewerkers die lid werden van de AWV. Het was een hele dichte verband met, met de uh, Diamantbewerkersbond. Uh, uh, maar dan ben ik even je vraag sorry. Nou, nee, ik, ik vroeg wat nou het specifieke van die Algemene Woningbouwvereniging was. En dat heb je eigenlijk al beantwoord te zeggen. Vooral voor de Joodse diamantbewerkers ze. Het had een soort socialistisch ja. sausje. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus uh, laten we dan even weer vaststellen wat, wat nou de kern is. Van, van de kwaliteit van die woningbouwverenigingen? Is dat ze zonder winstkeurmerk werken? Of hoe zit dat eigenlijk? Wat, wat is de grote kwaliteit? Winst was, hoe zal het met Het, waren verenigingen. Ja. het waren verenigingen. Het waren, het waren uh, verenigingen die, die qua inkomsten kregen ze huur... Uh, en voorschotten om nieuwe woningen te bouwen. Uh, het waren verenigingen die, uh, zoals de AWV, werd geleid... Uh, uh, door een uh, onbezoldigd bestuur die eh, eh, 50 jaar lang werd voorgezeten door Evert Kupers. En Evert Kupers is later eh, eh, voorzitter van de NVV geworden... en eh, kamerlid van de SDAP. Dus je ziet die hele rode familie daarin terug. Maar die deed dat dan 50 jaar, onbezoldigd. Ja, en, en in feite uh, is, is, is dat... En er een... waren maar een paar mensen in dienst. En vooral ja. mensen in dienst die iets met die huizen deden... en vooral iemand in dienst die elke dag of, of elke week op de fiets... alle woningen langs fiets om en, en, de huur op te halen. En dat is eigenlijk een model wat je bij alle woningbouwverenigingen ja, betekent tijd waren er ja. overal bewonerscommissies. Ja. Dus die, die vereniging werd, werd tot op de laagste, tot op complex niveau eigenlijk beheerd door mensen zelf. Ja, die de regels en de fatsoensregels met elkaar bespraken en daar allerlei dingen mee Die feestjes maakten. Nou het was echt een vereniging en elke cent werd geteld. Uh, uh, ze, zaten en ze waren kantoortje, aan Het kantoortje was een van de woningen van de AWV dan. Het kon, was een van de woningen onderaan. En daar, hadden ze, uh, nou ja, daar, had, daar zaten ze gewoon dan. Maar waren er wettelijke bepalingen waar ze zich aan moesten houden? Dit mag je hiermee bezighouden en daar buiten niks? Ja, nou, de, de woningwet gaf daar het kader voor. Ja, ja. En, en, je, en het zijn toegelaten instellingen, dat is nog steeds. Andere woorden, je, uh, er is een besluit waarin je als woningbouwvereniging... moet je worden door de Rijk en daarmee... Er zijn de spelregels bepaald waarin je kan. Uh, en die werden natuurlijk veranderd op het moment van de verzelfstandiging. Yes. Want daar zit, zit daar de weeffout. Nou, oh. niet zozeer dat. Want er, er, was een, er was wel een bizar systeem ontstaan. Want uh, uh, de, de, de eenvoudige truc van die verzelfstandiging was, op dat moment stonden er miljarden aan schulden uit van corporaties. Tegelijkertijd hadden ze nog miljarden te goed uh, om nieuwe woningen te bouwen. Dus wat zei staatssecretaris Heerma? Nou ja, als we dat nou eens tegen elkaar wegstrepen, dan zijn we klaar. En dan, uh, dan laten we die, dat heette de gouden koorden... waarmee de corporaties aan de Rijksoverheid vastzaten, die, die knippen we door. En dan kunnen ze verder zelfstandig door het, uh, door het leven. En uh, dat, Die gedachte was nog wel uh, uh, goed, maar vervolgens werden er eigenlijk geen regels meer meegegeven. Er wordt er niet een soort bandbreedte. Wat doe je nou als je bestuurder bent van zo'n instelling... met het maatschappelijk kapitaal wat een eeuw lang is vergaard? Ja, daar waren eigenlijk niet zo heel veel afspraken over gemaakt. Dus, dus er zijn hele rijke corporaties en hele arme corporaties. Door dat verschil werd eigenlijk ook niet veel gerichteld. Dus, dus als ik eindelijk zeg je... Uh, het is, ligt niet zozeer alleen bij de woningbouwverenigingen... hun taak en hun winst willen maken... maar het ligt ook bij een falende overheid. Nou, daar zit. wij wisten eigenlijk niet... Uh, dat, en dat geldt niet alleen voor de corporatiesector. Wij, wij wisten eigenlijk niet van wat je doet op het moment dat je privatiseert of zelfstandig. welke moraal je meegeeft aan de bestuurders die het dan moeten doen. Want ze werden eigenlijk verteld, ga zelf je broek ophalen. Ja, dat deed een aantal overigens niet, niet allemaal. We moeten ze niet allemaal over een kam scheren. Maar 10 procent, ja, die, die, die, die, die, die, die zagen de dollartekens in hun, in hun ogen. En die begonnen als vastgoedondernemer te opereren. En die begonnen investeringen te doen. Uh, uh, omdat ze hun dus, eigen geld moesten verdienen. Dus, dus daarom zeg dus ik. Het er hele nou verhaal, nee, het het verhaal van Erik Staal. In Vestia. Ja. Is er uh, niemand die dat bedacht heeft toen dat werd geregeld? Van dit, dit die moeten, heeft opgezegd, jongens, we moeten oppassen. We moeten het inkaderen. Nou, Er zijn natuurlijk wel mensen geweest die hebben gezegd... ho ho, dit gaat wel heel erg hard. Uh, maar we, moeten, we leven in de jaren negentig. We leven in de jaren van, van paars. We leven in de jaren van verzelfstandiging... Ja. van vrijwel elke uh, particuliere uh, publieke uh, onderneming. Zeg dus, maar. Dus, dus in die context moet je het ook begrijpen. Ja. Uh, uh, uh, uh, het zelfs grote delen van, van, van links vonden eigenlijk wel dat het, al dat, die maakbaarheid door die overheid... dat moest toch wel iets minder kunnen. Dus jouw raad aan de parlementaire enquête... waar we het gesprek mee begonnen... Ja. kijk naar de afgelopen honderd jaar... betekent eigenlijk... kijk ook naar de twee grondregels die je daaruit moet stellen. Een woningbouwvereniging moet weten waarvoor ze eindelijk weer eens op aarde kwam. Ja. En de overheid moet zich dat ook goed beseffen. Ja. En je zou daar nog aan toe moeten voegen: uh, uh, uh, uh, wie is eigenlijk eigenaar van, die, uh, van, die, van dat maatschappelijk kapitaal? Nou? Is dat de bestuurder? Nou, ik denk dat ze eigenlijk veel meer wonen... weer van mensen moeten maken. Dus weer terug moeten naar de mensen... die, uh, die daadwerkelijk dagelijks in die woningen uh, leven. En daar weer ja, misschien ook een stukje gemeenschapsvorming mee uh, uh, moeten gaan realiseren. Goed, Jos van der Lans, uh, bedankt voor je toelichting. Je boek Het Rode Geluk nog verkrijgbaar? Zeker, zeker. Oké, okay. Uitgekomen overigens bij uitgeverij Bas En als de parlementaire contact met u wil hebben, dan weten ze u te vinden, neem ik aan. Ik hoop het. Ja. Ik denk het niet, hoor. Meestal. Nee? Uh, yeah. Wij hopen het ook. Dan is het nu tijd voor de column van Nelleke Noordervliet. Als een meisje niet weet wat ze na haar middelbare schoolopleiding... eens zal gaan studeren, pakt ze haar rugzak... en gaat ze naar Australië of Zuid-Amerika op een toelage van haar ouders. Een zogenaamd gap year, waarin ze even lekker vrij kan zijn... en de wereld ontdekken. Die wereld heeft ze vaak al samen met haar ouders ontdekt. Geen luchthaven is haar vreemd... Via vriendjes heeft ze een hele lijst mogelijke onderkomens. Het is een voortzetting van de vakantie met andere middelen. Eenmaal terug van dat grenzeloze jaar moet er een keuze worden gemaakt. Wat voor studie ze ook kiest, iets met mensen... het valt haar moeilijk zich in te passen in het schoolse keurslijf... van de huidige universiteit of hbo. Een carrière wil ze wel... En ook veel geld verdienen en snel promotie maken. Maar daar wil ze liever niet heel veel tijd aan besteden. Je bent maar één keer jong. Het leven moet zijn beloftes snel en perfect inlossen tegen geringe inspanning. Efficiënte ambities, daar is ze goed in. Ze is überhaupt heel erg goed. Ze heeft talent en zelfvertrouwen. Heerlijke jeugd van tegenwoordig. De illusies blijven zo lang mogelijk intact. Zelfs de economische crisis treft anderen dan hen. Zij zouden opkijken van de dwingende keuze tussen twee mogelijkheden... die een generatie of twee geleden aan besluiteloze meisjes werd voorgehouden. Een jaar vormingsklas op de Spinazieacademie, zoals de huishoudschool werd genoemd. Nette meisjes moesten leren strijken en koken... om het personeel te kunnen beoordelen dat het voor hen ging doen waar de heffen des volks drie jaar boven de potten en pannen zwoegden... en keurig leerde festoneren... daar deden rijke meisjes dezelfde opleiding in één jaar. Werd het niet de vormingsklas... dan was daar het altijd nuttige instituut schoevers. Leer maar vast steno en typen... dan kun je altijd in je eigen levensonderhoud voorzien... mocht de nood aan de man komen. Die vaardigheden komen altijd van pas. Bijvoorbeeld als je de dissertatie van je toekomstige echtgenoot moet typen... omdat hij dat zelf niet kan. Voor mijn moeder, die coupeuse was... dat wil zeggen, ze was modinette en stikte zakken op mantels... bij Hertzberg in Rotterdam... was de functie van secretaresse van een geweldige distinctie. Een kennisje van haar was privé-secretaresse. Let op het voorvoegsel, privé bij de RVS. Elke dag in mantelpak naar kantoor. Schone handen, <tiedacht> geen stukloon... en een baas met wie ze wel eens mee mocht naar een restaurant. Beter kon je niet treffen... En nog goed betaald ook. Het instituut Schoevers was voor mijn moeder... het hoogst bereikbare voor een vrouw. In de veranderende maatschappij na de oorlog... stelde ze al snel haar verwachtingspatroon bij. Wel heb ik jou daar. Schoevers was niet meer dan een tussenstation. Er waren hogere doelen te halen. Haar dochter kon dokter worden. Of dokter. Misschien zelfs professor. Dat waren vrijwel onbevattelijke hoogten. Nog moeilijker zou mijn moeder de huidige tendens hebben kunnen bevatten. Die waarin de verwerving van kennis en vaardigheden niet wordt gezien als een privilege, maar als een hinderlijke barrière op de weg naar geld en roem. Nelleke, hartelijk dank. Um, straks om tien voor half twaalf ongeveer een documentaire van Laura Stek. Naar aanleiding van Secretaressendag en 100 jaar Schroevers. Nelke heeft het allemaal aangevoeld. Het is zo, zoals, zoals, zoals gebruikelijk. Ja. Ja. Het gebeurt niet zo vaak dat we hier aan tafel praten over de keuken van ons vak. Vandaag hebben we een topkok aan tafel, die een boekje heeft opengedaan over het vak van de historicus. Wim Willems is vaak door ons uitgenodigd als chroniqueur van Den Haag, van de jaren 60, van de 70 als geschiedschrijver van de Indische Nederlanders en zoals hij het zelf noemt, zwervende groepen. Zijn nieuwste boek heet Van wie is de geschiedenis en daarin kijkt hij aan de hand van zijn eigen loopbaan als historicus naar zijn vak. Want hoe doe je recht aan mensen over wie je schrijft en wie ben je als historicus die je mag opschrijven hoe het geweest is? Wat is nodig voor een oprecht historisch verhaal, eerbied, kritiek, inlevingsvermogen? Kortom, uh, zoals ik net al zei, een kijkje in de keuken. Um, van wie is het de geschiedenis? Voor wie is het boek, Wim? Is het voor historici? Is het voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis? Wat is je gedachte? Wie was de lezer toen je het schreef? Ik was zelf de lezer. De schrijver en de lezer. Ik kan bijna niet anders dan dat. En in eerste plaats schrijf je misschien wel voor je vrienden. En dan in je achterhoofd heb je, zoals Willem Otterspeer zei... bij de presentatie van het boek... dat elke geschiedenisstudent zou het moeten lezen. Maar dat geldt misschien ook voor journalisten. Dat geldt eigenlijk met iedereen die met interviews bezig is... of die met archiefbronnen bezig is en die de potentie heeft... dat die geschiedenis schrijft. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Ik denk dat dat ook zo is. Bekentenissen van een biografische ondertitel, dat is eigenlijk wat het is. Je gaat met de billen bloot. Om even een moderne beeldspraak te maken. Ja, het is wel gebruiken. heel plastisch hoor, maar ja. ga vooral verder. Ja, nou, ik heb mijn kleren zoveel mogelijk geprobeerd aan te houden. Maar ik laat af en toe wel zien dat de, de pretentie die we allemaal hebben. dat we in staat zijn om het verleden op te roepen. en daar uh, aan waarheidsvinding te doen. dat we echt kunnen zeggen hoe het geweest is. dat we daar misschien wel iets bescheidener in zou mogen zijn. Als ik op die 25 jaar terugkijk naar al die boeken die ik geschreven heb. al die pogingen die heb ik ondernomen om bijvoorbeeld Indische Nederlandse doorgronden... of onze mentaliteit in West-Europa ten opzichte van zwervende groepen... dan kan ik uiteindelijk alleen maar concluderen... dat ik heel veel op dwaalwegen ben terechtgekomen. Heel veel fouten heb gemaakt. Heel vaak inconsequent was. Heel vaak verhalen heb gehoord die later bleken... dat er achter nog een ander verhaal schuil ging. Kortom, dat het nog niet zo eenvoudig is. Dus dit boek had ook kunnen heten... Uh, de fouten en valkuilen van een jong historicus die langzaam zeker ouder en wijzer wordt. Het is een niet zo'n hele mooie titel. Ik wil niet nee. zeggen dat het een ideale titel is. Maar... <laughs> maar je doet eigenlijk met jezelf wat je met al die mensen hebt gedaan... die je hebt gesproken over de geschiedenis. Ja, het, het is een manier van... Ja tuigenis afleggen. Het is een manier. Ik, ik, ik, had, nou die, ik had die grote biografie over Charlie Robinson geschreven. Daarin kwamen mijn liefde voor literatuur, geschiedenis en journalistiek samen. En toen bedacht ik me, ik heb nog heel veel meer daarover te vertellen. Ja. Hoe je ik te je... werk ben gegaan als biograaf. Ja. Ja. En toen realiseerde ik mij, maar heel veel van mijn werk is biografisch, is verhalend. En dat geldt ook voor de autobiografische verhalen, Stadskind, Stadsblues. Ook allemaal pogingen om een verhaal te vertellen waardoor mensen denken: ja, zo zou het geweest kunnen zijn. En, toen, en in tweede instantie bedacht ik me... toen ik er eenmaal mee bezig was met die hoofdstukken... ja, maar je, je denkt soms wel van, van, van een verhaal dat het waar is. Bijvoorbeeld in een interview. Ik heb een interview gemaakt met Ida Rangsab. Daar schrijf ik over. Ik heb haar ja, je moet even geten... uitleggen wie dat is. Want, uh... Natuurlijk. Met, dat, is een, een, dat was een journaliste in, uh, in Den Haag. Die werkte bij uh, Omroep West. Ze heeft nu een radioprogramma en een televisieprogramma... de halve maand, dat ze, dat ze presenteert. Ik vond haar fascinerend in 2002. Ik dacht, ik ga een verhaal over haar schrijven... voor een boek, de kunst van het overleven. Ik had haar twaalf uur geïnterviewd. Er kwam een verhaal op papier te staan. We zijn contact blijven houden in de jaren daarna. En het bleek dat dat hele mooie verhaal van die liberale moslima... dat er een heel ander verhaal achter schuil ging. Wat te maken had met geweld in het huwelijk. Dat het te maken had met ingewikkelde loyaliteiten ten opzichte van de familie. Met niet met verhalen naar buiten komen die in jouw gemeenschap eigenlijk niet passen. Kortom, je moet het binnen huis houden, anders denkt de buitenwereld. Het is er weer zo heen. Die kunnen we aanpakken. En, en daardoor dacht ik... Dat is, dat is toch gek? Want je hebt iemand twaalf uur geïnterviewd. Maar er zit een heel ander verhaal achter. Maar Hoe vaak denken wij dan niet dat we mensen kunnen doorgronden... in een, in een, in een kwartier of een paar maar uur? dit klinkt ook een beetje naar de, de, de wetenschapper... die zijn onnozelheid leert afleggen... Nou, misschien moeten we dat ook allemaal voortdurend. Ook als journalisten, maar ook als, als wetenschappers. Dat we, dat we het idee hebben dat we, dat we binnen een kwartier, binnen drie uur of binnen twaalf uur iets kunnen doorgronden. Ja, maar Bij Want jou dat... is het veel meer dan dat. Het is niet een paar uur, of, maar het, het is jaren en jaren en jaren. Zoals je jarenlang kijkt naar de Indische Nederlanders als groep. Doet je op een gegeven moment bedenken van ik, ik doe het niet goed. Ik moet niet naar ze als groep kijken. Ik moet naar de individuen kijken. Ja, dat, dat, dat is waar. Ja. Kunnen we überhaupt wel naar een groep kijken? Vraag je jezelf zo. Ja, dat is waar. Ik, uh, je hebt dan over een groep van 330.000 mensen. En ik ben daar 15 jaar van mijn leven mee bezig geweest. En ik heb mensen geïnterviewd in, in, in Australië, in de Verenigde Staten, hier in Nederland. Ja, laten we even over Australië hebben. Want dus misschien is dat illustratief. Je zegt in Australië heb je na dat je daar heel lang bent geweest... en met. Heel veel mensen heb gesproken, Indische, Nederlanders die daar wonen. Mm -hmm. Zeg je, heb ik een Eureka-moment. En misschien kan je uitleggen hoe je komt tot dat Eureka-moment. Ja, dat was aan het eind van die, dat mijn verblijf. Daar weet ik inderdaad, zo'n 35 mensen had gesproken. was Er een, was er een klein congres van twee dagen. En op, op die tweede dag mocht ik s'avonds spreken. En in mijn allerbeste Engels, met alle fouten die erbij horen... probeerde ik in een uur een verhaal te vertellen... waarin ik alles wat ik had gehoord samenbalde. Dat was niet alleen voor wetenschappers, dat was ook heel veel van de mensen die ik had gesproken... die waren naar Melbourne toegekomen om daar te luisteren. En ik, ik weet nog dat die mensen nadat ik gesproken had opstonden... en begonnen te applaudisseren, ontroerd raakten. Op dat moment vond ik dat mooi. Ik dacht, ik heb hen iets gegeven voor datgene wat ze mij hebben gegeven. Namelijk het vertrouwen om al hun verhalen met mij te delen. En later bedacht ik me, maar dit is de grote valkuil. Wat ik doe is in zekere zin troost bieden. Ik ben een soort spiegel. Ik spiegel wat zij mij verteld hebben. Ja, als, als dat is wat een, een, een geschiedvorster doet, dan heb je maar een deel van het verhaal. Ja. Wim, je moet even wat concreter worden, want je hebt daar een verhaal gehouden en kennelijk heb je ze ergens in bevestigd wat ze graag hoorden. Wat was dan precies waar jij ze in bevestigde wat ze graag hoorden, waarvan jij achteraf denkt dat het is ingewikkelder dan dat? De, de, de, de, de, tragiek. de tragiek van mensen die, in, die in, de, in de kolonie zijn opgevoed... door de Japanse bezetting, daarna de revolutie uit de kolonie zijn verwijderd... naar Nederland toe komen zich in Nederland niet welkom voelen... dan naar Australië toe gaan daar opnieuw zich een bestaan moeten bevechten. Die, die emoties, die verhalen die daarbij horen... die spiegelde ik in feite met mijn verhaal. Terwijl daarachter ja, er zitten veel ingewikkelder patronen daar schaal uh, over ingenierlanders die in Nederland zijn gebleven. Die zich vaak een tweede, ne tweede rangs Nederlander voelen. Mensen die gaan migreren en zich migrant tussen de migranten voelen in Australië of in de Verenigde Staten. Kijk, dat is interessant om tegenover elkaar te stellen. Dan heb je een, een idee dat je het, het wijdere patroon van migratie en vestiging doorgrond. Maar wat ik deed was, zoals ik al zei, die ja, een soort troost bieden. Um, ik kan het niet anders noemen dan... Ja, ja maar dat, dat doe dan. je eigenlijk, want je hebt zoveel mensen geïnterviewd... waarbij ze hun hele persoonlijke geschiedenis... en elke keer weer, zeg je, zit je op de bank, raak je betrokken... en ben je emotioneel, want dat is wat je, wat je overkomt op verschillende wijzes. Ja, natuurlijk. Nou, ik, ik, ik sprak mensen daar in, in, in Australië... en die wilde ik spreken over hun migratieervaring in de jaren 50, 60 en daarna. Maar het eerste wat eruit moest, de eerste dag al dat ik er was, was de oorlog. Ze moesten eerst over de oorlog verhalen. Mannen die anders met hun vrouwen en met hun kinderen nooit over de oorlog gesproken hadden. Die, die, die, die, die urenlang spoot het eruit. En hoewel ik zei. ik ben niet gekomen voor die verhalen van die oorlog. en ik ga ze ook niet opschrijven. is dat wat er eerst uit moest. Mensen die stikten in hun pinda's. mensen die met tranen tegenover mij zaten. over verhalen die, die, waar ik niks mee ging doen. Ja, maar die dus elke keer weer jou als historicus. emotioneel binnen hun verhaal slijten. Uh, uh, je hebt het zelfs. Als je beschrijft hoe je. Uh, en dan gaan we even vanuit Australië weg. Je hebt het zelfs als je op de bank zit. bij nazaten van iemand. die. Uh, dusdanig over de zigeuners geschreven had in het verleden. dat het door de naties werd gebruikt. om ze te vernietigen. Die kinderen daarvan, zelfs daar ben je heel persoonlijk. in hun. word je in hun narigheid getrokken. Je wordt niet naar, ja, omdat je, Kijk, het, het eerste wat je moet doen. of het enige wat je kunt doen. is zorgen dat er een situatie ontstaat. waarin mensen je vertrouwen dat je uiteindelijk deels recht zult doen aan hun verhaal. Maar ja, er zit nog iets anders achter, want zij willen hun eigen verhaal... weer zien in het boek dat je schrijft. Ik hoor honderden verhalen en wil een groter verhaal vertellen... waarin hun verhaal maar één element Waarin je ze dus eventueel ook moet verraden. Waarin je ze zelfs eventueel zou kunnen verraden. Kijk, toen ik daar met die dochters van, van deze man, Robert Rieter... een wetenschapper in de natieperiode, die medeverantwoordelijk is geweest... zeker op papier, voor um, zeg maar het lot van, van Zigeuners. hetzelfde lot als veel Joden hebben uh, meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, zelfs daar bij die mensen die hun vader begonnen te verontschuldigen, moest ik, ja, ik, ik, ik wilde de verhalen hebben, ik wilde de documenten hebben, ik wilde de brieven hebben, ik wilde zijn dagboek hebben. En, en dus ik moest hun ook iets bieden. En het enige wat ik uiteindelijk te bieden heb is een luisterend oor en vertrouwen. Yeah. En wat je daar later mee doet, daar zit misschien wel een element in van in dat van verraad. Ja. Is het is natuurlijk ook een beetje een onvermijdelijke weg die elke historicus en journalist die zijn vak goed doet, moet gaan. Je moet eerst empathie tonen, enzo weiter, en dan op een gegeven moment blijkt het verhaal wat je over anderen schrijft toch ook jouw verhaal. Want van wie is de geschiedenis? Het is van de verteller en van degene waarover het verteld wordt. En dat is een ingewikkeld iets, hoe je dat zo oprecht en goed mogelijk doet. Heel iets anders even, waar ik wel benieuwd naar ben, als je kijkt naar jouw eigen uh, ontwikkeling als historicus. Je bent, uh, ik heb jouw boek Stadvloes ooit gelezen, een soort autobiografisch boek. En daarin beschrijf je dus één, één scène die me altijd is bijgebleven. Je schrijft dat je door je vader achter op de Zundap naar de avondschool wordt gebracht. Uh, die persoonlijke geschiedenis van een eenvoudig arbeidersjongen die zich helemaal de weg omhoog vecht. Heeft dat invloed gehad op jouw belangstelling voor de soort geschiedenis van minderheden die jij bent gaan schrijven? Ja, maar dat ging niet heel bewust, moet ik zeggen. Ik heb Nederlands gestudeerd. toen literatuurwetenschap. De laatste paar jaar deed ik er geschiedenis bij. En pas toen ik geschiedenis studeerde, omdat mijn vrouw Anne-Marie zei... je moet de colleges van Dick van Arkel, sociaal historicus, moet je volgen. Pas toen ik, toen ik bij hem zat, een man die op zoek was zeg maar, naar de grondslagen van het antisemitisme. Toen was realiseer ik me, maar wacht even. Dat gaat ook over mijn leven. Het gaat over uitsluiting, het gaat over discriminatie, het gaat over klassenverschil, over milieus, over wie mag er wel bij horen, wie mag er niet bij horen. En door die colleges raakte ik. Jij ja, zou kunnen zeggen, hij heeft het heilig vuur doen ontbranden. Toen realiseerde ik me ineens, ja, al die studie. Ik ben van ver gekomen. Ik was toen al 32, toen ik afstudeerde. Uh, door die, die studie die heeft me nergens toe gebracht naar mijn idee. Behalve mijn liefde voor de literatuur aangewakkerd... en mijn taalachterstand gecompenseerd. Maar door hem realiseerde ik me ineens van geven. Het gaat over de maatschappij. Het gaat over mij in die maatschappij. Mijn rol in die maatschappij. En Dat, dat, heeft, het, uh, dat heeft me op het goede spoor gezet. Ja, want Je zegt zelfs dat vanwege je achtergrond ben jij... of zou jij gevoeliger zijn voor sociale... Nee, ik zeg niet dat ik gevoeliger ben dan. Ja? Ik zeg alleen dat, dat ik zelf weet, en ik, ik noem een aantal van die ervaringen... wat het is om vanwege je spraak... want ik, ik, ik sprak zoals Jacob Zauwene spraken toen ik 16 jaar was... en bij verzekeringsmaatschappij ging werken. Uh, je haar, je, je, de manier waarop je haar hebt, de manier waarop je kleren draagt... de manier waarop je gedraagt. Uh, ik kon niet met mensen voorketen, Al die kleine dingen, daarvan weet ik dat je later van die narcistische krenkingen oploopt. Dat zijn dan maar kleine... Zijn kleine. Er is zelfs een Belg die een heel proefjes geschreven heeft... over uh, uh, kinderen uit arbeidersklasse die dan dokter of jurist willen worden... en die dan struikelen op de momenten dat ze uh, op, op, op bijeenkomsten net de verkeerde dingen doen. En dan blijkt dat ze er niet bij horen. Nou, die gevoeligheid heb jij natuurlijk ja, die, ook. In, maar dat uh, was ja. ook een reden voor jou om je anders op te stellen... in die hele minderhedenproblematiek? Nee, dat, dat, dat, dat denk ik niet. Ik denk niet dat... Um, ik, ik ging me met, met minderheden moeien omdat ik geïnteresseerd was in... zoals ik net bij Van Arkel zei, in uitsluiting, discriminatie, et cetera. Maar wat, wat, wat me later, en dat beschrijf ik ook in het boek... wat me later meer ging interesseren is... en dat is bij mezelf natuurlijk ook zo... Dat is, waar haal je dan die weerbaarheid vandaan? Hoe kun je dan eigenlijk groeien? Hoe kun je sterk worden? Hoe kun je het overleven? En migranten zijn, in mijn ogen, vele migranten althans, van de eerste generatie zeker, zijn overlevingskunstenaars. Okay, en waar, haal je dan de weerbaarheid? waar halen zij dan de weerbaarheid vandaan? De, de, de zij, ha zij halen het uiteindelijk vandaan, daar waar ik het ook vandaan heb gehaald, denk ik. Dat is um, het idee dat het beter kan worden in de toekomst. Ik kom mij ontworstelen aan het milieu, waar ik uitkwam met het idee... er moet iets groters zijn. Ik wist niet wat dat grotere was. En ik, had, ik heb mensen ontmoet die mij de weg gewezen hebben... en die dat gestimuleerd hebben. Maar daardoor werd het beter. Mijn wereld werd groter. De films, de literatuur, de kunst, alles werd groter. En ik denk dat dat voor migranten natuurlijk ook is. Het, het wordt beter omdat je of niet vervolgd wordt... of omdat je beter kunt gaan verdienen, of omdat er banen zijn... of omdat er een toekomst is voor je kinderen. Dat is wat er gebeurt. En je zegt de toekomst... Denken aan de toekomst, dat is de manier om weerbaarheid op te bouwen. Wat moet je dan met die fucking geschiedenis? Want Weet dat houdt je, houd je alleen maar op de plaats. Dat houdt je alleen maar op de plaats. Begrijp je mijn, mijn, mijn vraag? Ik, wat, moet een, wat moet je dan als je een, een, een minderheid bent of een, gewoon een persoon die weerbaarheid zoekt en eigenlijk in die samenleving geen plek heeft? Wat, is de wat geschiedenis is dan, geen balans? Nou ja, is het geen balans? Of heeft het juist, is die geschiedenis eerst noodzakelijk om die stap naar te doen? Wat Hoe zie jij jezelf als historicus daarin? Wat, wat doe jij dan waardoor je mensen helpt om die ballast kwijt te raken... of juist tot kwaliteit te maken? Ja, een heel ingewikkelde vraag, maar ik hoop dat je hem begrijpt. Ik hoop dat luisteraars is hem ook begrijpen. Ja, Laat de... ja. ik, <laughs> ja. ja. nee, ik het zo op. zeggen. Heb je nou als minderheid op zo'n moment... Wat last, levert het op last van de geschiedenis... Op, het of het kun je er wat mee doen? Ja, het lijkt mij dat, dat, dat, dat ieder mens, het orakel van Delphi, ken uzelf, je moet jezelf kennen. Als je jezelf niet kent, dan heb je helemaal geen, geen inzicht in wat je aan het doen bent en waar je naartoe kan. En dat geldt niet alleen voor jou, dat geldt ook voor je kinderen. Dat geldt ook voor de mensen om je heen. En dat heb ik ook. Ik heb een voortdurende behoefte om getuigenis af te leggen. Om terug te kijken en me te realiseren, hoe, hoe is dat zo gekomen? Waarom heb ik gedaan wat ik gedaan heb? Waar ben ik verkeerd gegaan? En, en dan of en, staat en er kan ruimte ik, om, wat kan ik daarvoor leren het, voor de volgende keer? Om het in de toekomst anders te doen. Uiteraard. Ja, ja, ja, ja. Dat is het idee erachter. Ja, dat is de getuigenis afleggen. Um, de Van mijn eigen doen, consequenties, ja. van mijn eigen keuzes. En waarom zeker nu? Zeker ook in het werk. Waarom het nu? Dat moet je elke tien jaar doen, denk ik. En misschien moet je dat trouwens ook wel voortdurend doen. Je, je kan toch niet een vak dat zich bezighoudt... met het reconstrueren van het verleden... Um, je kunt dat vak niet uitoefenen... zonder dat je af en toe terugkijkt op hoe je zelf als mens bent geëvolueerd zal ik maar zeggen en hoe je vak bedreven hebt want we, daar gaat het om het gaat om die kritische houding ten opzichte je van jezelf als wetenschapper en als jij nou met dit boek naar andere wetenschappers collega's loopt zeggen Wim is er is iets met Wim of zeggen fijn dat het boek is we gaan het lezen kun je het hierover hebben met je collega's nou, tot nu toe alleen maar met de collega's die mijn vrienden zijn. Het boek is nog maar een paar weken uit. Laten we hopen dat er, dat er meerdere zijn die daartoe gestimuleerd worden... om ook af en toe verantwoording af te leggen. Ik vind dat er in historisch Nederland vaak absoluut... en daar heb ik over de vakhistorie, zie... geen kritische houding is van datgene wat ze zelf doen. En dat ze meer schrijven voor vakbroeders en vakzusters... dan dat ze proberen om af en toe eens iets te schrijven voor een breder publiek. Terwijl ze dat breder publiek wel bestuderen. En eigenlijk is dit boek een aanwijzing... hoe schrijf ik voor een breder publiek zonder... En, en toch een goed historicus te zijn. Ik mag het hopen, maar dat is jouw oordeel. Dat nou ik ja, dat is zelf een ja. ja. Hey, ik denk ja. dat het een boek is dat, uh, zoals je net in het begin ook uh, zei... een boek dat gelezen moet worden door historici, door studenten... maar ook door programmamakers en journalisten... die zich bezighouden met de geschiedenis. Wim Willems, u hoorde het. U hoorde hem, het boek Van wie is de geschiedenis ligt in de winkel. Wij zijn terug na elf uur met Loes Schompes, die komt vertellen over haar boek over Joden in het verzet met een documentaire over 100 jaar instituut Schroevers. En we gaan praten over de sociale media in de oudheid. Tot zo, tot na 11 uur. Zometeen, kwart over 12, een gloednieuwe testtribune.